Reemels, Reem met het nos journaal VVD en dan voor volgend jaar melden bronnen aan de NOS. De onderhandelingen gingen de laatste dagen vooral over de wens van de christelijke partijen... om gezinnen met één kostwinner een extraatje te geven. Volgens staatssecretaris Wiebes kost dat te veel banen. Naar verwachting doet het kabinet een laatste bot aan de christelijke partijen. Thuiszorgorganisatie TSN moet de loonsverlaging van 4300 medewerkers terugdraaien. Dat heeft de rechter bepaald. DSN wilde eerder dit jaar de lonen met 20 tot 30 procent verlagen van gemiddeld 12,50 euro naar 10 euro per uur. De thuiszorgmedewerkers tekenden een bezwaar aan en stapten daarna samen met de FNV naar de rechter en die gaf hun dus gelijk.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 Het is een iets drukkere avondspits vanwege het onstuimige weer. De files met de meeste vertraging in de randstad staan op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Bladikum en, en Diemen 13 kilometer. Op de A2 van Amsterdam richting Den Bosch 15 kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Vinkenveen en Utrecht. Op de A12 in richting Den Haag tussen Driebergen en Kloop het Ouderijn 11 kilometer. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag, daar staat door een ongeluk bij delft Zuid 5 kilometer. En daar is de rechte reis ook dicht. A15 Rotterdam naar Gorken tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht, Sliedrecht West 6 kilometer. Op de A27 in de richting Almere daar staat 7 kilometer file tussen knooppunt Lunetten en Beeldhoven. En op de A28 Utrecht richting Zwolle staat 12 kilometer file tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Tot zover de verkeersinformatie.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 Reclameboodschappen en het nieuws van zes uur. Het eerste uur is voorbij gevlogen. Wat is dat snel gegaan? U bent uh, natuurlijk uh, weer bij welkom bij ons programma. Zandvoort draait door en uh, wij hebben vandaag Imka en ik en uh, Hans achter de knoppen. Een hele gezellige gast. Uh, Kees Rutgers is hier bij ons aan tafel. En we hebben net eventjes uh, gesproken over uh, waar, die, uh, waar zijn wiegje heeft gestaan... en uh, hoe die zijn jeugd heeft doorgebracht over zijn muzikale voorkeuren. En uh, we gaan straks verder met hem praten, gezellig. Maar we gaan eerst even starten met een uh, muziekje. Misschien moet ik ook even vertellen, uh, als u net bent ingeschakeld... Uh, waarom u mij hoort en niet uh, Charl of Ruud... zoals u dat gewend bent in het programma Zandvoort draait door... Maar dat komt omdat uh, beide heren, de een uh, is geveld door een ziekte en de ander is geveld door een val. Dus uh, Imka, Drommel en uh, ik, Dolly en Pierik, uh, nemen het even voor hun waar. En uh, ik hoop dat dat naar uw tevredenheid verloopt. We gaan uh, gezellige muziekje luisteren, want ik heb gehoord dat Hans allemaal mooie muziek heeft meegenomen. Jazeker, ja. Ja, voor onze gasten. Ja, wat, ja. Heb je, wat gaan we luisteren? We gaan luisteren naar uh, Zwarte Riek, dat is de, de buurvrouw van onze gast. Ja, daar gaan we straks naar luisteren. Hartstikke mooi, okay. geweldig. Waar is bezig koppies en het drogen? Doe niet Zoek de achter op. Wat lekker inhaken. We zaten, ja, ja we, we zaten met elkaar te kletsen. Maar je zit dan onwillekeurig. Ga je toch. Uh, ben, je, ben je aan het dijnen, hè? <laughs> Terwijl er valt, is ja. de valt niks te Maar het is natuurlijk zo aanstekelijk. Rika Jansen, u herkende er wel natuurlijk. En uh, ja, waarom draaien we dan Rika Jansen? Ja, onze Kees heeft een hele speciale band met, uh, met Zwarte Riek. Ja, het is Maar ja, uh, bijna buurvrouw. En. Uh... Ik uh, heb een boek over de, uh, haar leven geschreven, ja. uh, opgetekend. Uh, zij heeft de verhalen verteld en ik heb het opgetekend. En uh, Ja, op een gegeven moment uh, is daar een boek uitgekomen. Dat was haar grote wens eigenlijk. Uh, ja. uh, ik wil voor mijn dood dat er nog een boek uh, over me komt, dat ze het zullen weten wie ik ben. Nou, dat is gelukt. Ja. Een dag voordat ze negentig werd is het uh, uitgekomen. Ja. En uh, nou, ja, dat, uh, daar geniet ze nog steeds van. Uh. Ja, ze zat toen ook te glunderen. Hè, en ze was uh, blij. De zuster was ook speciaal overgekomen uit het buitenland tevoren. Hè? Ja, ja, ja, geweldig. Ja, dat was een verrassing ja. voor haar. Ja. En ze had nog een zuster, die uh, Maria Zamora. Die zat vroeger ja. ook in de muziek. Ja. En daar hadden ze dus al een boek over gemaakt. Dus Rika zei, ja, ja, wil ik ook een boek Wat hebben. Wat de zus had, dat wil ja, ik ook. dat ja, ik ook. Nou <laughs> ja, dat is gelukt. En, uh, ja. Uh, toen ze negentig was, dat was de grote wens. Uh, als ik maar negentig word, dan hoeft het voor mij verder niet meer. Nee. Nou ja, toen dacht ik ook daarna, het gaat helemaal fout. Want ze werd uh, ziek. Ze, ja. mensen hadden heel, heel veel last van een soort uh, zenuwpijnen in de benen. Ja. En toen had ze ook nog aan haar hart enzovoort allemaal. Dus toen ja. kon ze op een gegeven moment niet meer zelf, uh, zelfstandig zijn. Dus toen heeft ze in uh, huis in de duinen een paar maanden gelegen. Ja, dan lag ze op één kamertje en uh, nou, dat, ja, dat moet is je Rika niet aandoen. Natuurlijk. Nee, nee, nee, nee. Dus toen is ze één dag teruggekomen naar huis. Nou, toen ging het weer niet, want er was niks geregeld. Dus toen, gup, oh. pijlsnel terug naar huis in de duinen. Mm. Maar een maand later toen uh, kwam ze weer thuis. Ze heeft nu uh, een paar keer per dag hulp. En, nou, uh, ze zit weer te genieten. Als het zonnetje schijnt, dan zit ze buiten. En, het is ongelooflijk. Ja, en het is ook... Ik, ik heb haar dan ook mogen ontmoeten... maar wat een bijzondere vrouw. Het is... ja... zoiets aparts, hè? Zo ja. positief en lief. Zo ontzettend lief. Het is gewoon opvallend. Dat, ja. Uh, ja. Ja, het is, ze ziet er echt? nog zo goed uit. Ze ja, is geen ook rinkeltje. ijdel natuurlijk. De haar wordt uh, ja. elke keer goed geverfd. En uh, ja. echt een zwarte riek. Ja. Dat, uh, dat is er nog steeds. Ze uh, heeft geen rimpeltje in haar gezicht. Niks. Uh, helemaal strak. Ja. Ongelooflijk, ongelooflijk. En uh, de bovenkamertje doet het ook nog heel goed. Je ja. met ja. alles. Ja. Dus uh, nee, als je zo uh, oud mag worden, dan, uh, ja. zij, dan ja. is het een zegen, moet ik zeggen. Ja. En, en hoe is dat gegaan met dat boek? Is dat goed verkocht? Uh, dat boek is uh, goed verkocht, ja. ja. En, en ik krijg nog steeds aanvragen van Bruna of ik weer wat wil leveren. Want uh, dan uh, zijn ze weer op. Ja. En, uh, nou ja, uh, bij de uitgever zelf uh, kunnen ze bestellen, natuurlijk. Maar, uh. ja. Ja, er moet nu uh, weer even een beetje uh, aandacht aan besteed worden, denk ik. Uh. Dus nou, mensen, ik deze... koop het boek van Rika. Nou, <laughs> en, uh, <laughs> ja, maar... <laughs> Ik heb het toen meteen gekocht. En uh, er handtekening gevraagd. Want mijn vader, die was een, uh, een heel groot liefhebber van. Uh, zeker van haar zuster, Maria Samora. Maria Samora ja. Daar ja. heeft hij, ik denk toch wel, alle 78 toerenplaten oh ja. van vergaard. Ja. Ja. Die, die had hij allemaal. Die ging hij ook elke zondag. Uh, zit die, ging hij die, die uh, echt uh, draaien allemaal? Dan zat hij te genieten op zijn oude grammofoontje. Ja. Ja. En uh, ja, Zwarte Riek was voor hem natuurlijk ook uh, echt, echt zo bijzonder. En. Ja, ik wist dat hij niet al te lang meer te leven had. Dus ik wist waar ik hem nog gelukkig mee kon maken. En dat klopte, ja, ja, dat was ja, ja. dat boek. En dat, dat Rika dan zijn naam in dat boek geschreven had, ja, nou, dat ja, vond dat hij wel zo geweldig. Ja, leuk. als je toch je hele leven uh, genoten hebt van die twee zangeressen, van die twee meiden. En, ja, en, ja, ja, dan komt het dichtbij, hè? Ja, ja. Zeker, weten, zeker weten. Dus dat was hartstikke mooi. Nou, leuk te horen dat dat boek ook nog steeds uh, verkoopt. Ja, en. Um, ja, je, er, er zijn nog meer uh, zandvoorters hè, die uh, zich bezighouden met het schrijven van boeken. Want je vertelde net dat ook Sean uh, van Toon. Hè, ja, ja, want ja. Uh, zo heet hij natuurlijk niet. Maar Sean van Toon Hermans, uh, zijn uh, aangever. Die heeft ook een boek geschreven, vertelde ja, je net. Ja, ja. En Sean is ook hier uh, te gast geweest. En, uh, <klaar> nou, ik kan me voorstellen dat, dat dat een heel dik boek zal zijn. Wat, wat kan die man vertellen? Ja, ja, ja. Wat heeft die man een ja. verhalen? Hè? En je hangt aan zijn lippen. De ja. leukste dingen zijn gebeurd. Heb je het al in mogen kijken? Ja, het boek, ja, ja. Het boek is uh, twee weken geleden. In Brussel, bene is het uh, Mijn God, aangeboden. Waarom helemaal in Brussel? Nou, de uitgever is een, uh, een Belgische is een Belgisch? uitgeverij. Oh. En Dus daar is het ook uh, toen uh, ten doop gehouden. Okay. Daar dus ben ik naartoe gegaan. Ja. Maar ik heb hem toen, uh, twee weken daarvoor... Uh, een afspraak met hem gemaakt, toen ben ik hem bij hem thuis gekomen. Ja. Uh, hij heeft een geweldige hij heeft Een dubbele flat heeft hij uh, ja. aan de boulevard. Ik, dacht, nou, dan ga een uurtje heen. Ja, ja nou, dat ik je wel nou, gezeten natuurlijk. Wel vergeten, dat <laughs> <laughs> de hele middag daar gezeten. En, uh, ja, ja die, geweldig. Uh, want hij was niet alleen de aangever van toon. Hij is, daarvoor was hij een uh, jongetje van 14 in het circus uh, terechtgekomen. Ja. Hij is berentemmer geweest. Hij is leboetemmer geweest. Ja. Uh, dus ja. Prachtige verhalen natuurlijk. Ja, waanzinnig. Hè? En toen uh, bij Toon natuurlijk uh, meer dan twintig ja. uh, jaar. Dus ja, ja, dat is een man die uh, uh, heel veel te vertellen heeft. Dus uh, ook de moeite waard om uh, dat boek te lezen. Dat is echt heel leuk. Ja, en ik, ik, ik vind het dan zo mooi, hè, dat contrast. Want hij, is natuurlijk, hij heeft geen groot postuur. Nee. Hij is heel klein, hij is, hij is heel slank, ja. en, uh, maar als die man dan gaat zitten vertellen... Dan, dan zie je hem groeien, hè? Ja. En, en, uh, ja, Hij zit vol humor. Ja, ongelooflijk, dat, uh, ja. de ene keer, de grap naar de andere. Dat, ja. Uh, ja, ja. Dat, uh, ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel met Toon wel een uh, gezellig uh, koppel was. Ja, ja, ja. ja. En uh, nou heb jij daar een uh, artikel voor geschreven? Want uh, je werkt ook bij de krant, hoor ik net. Bij de Zandvoortse krant, ja. ja, ja. ja. Daar dus heb ik een verhaal over hem geschreven en over, over zijn boek... Er is dus een hele pagina geworden, dus daar zal je ja. blij mee zijn, denk ik. Ja, ik heb, ik heb het wel zien staan. Ik heb het nog niet gelezen. Ik heb hem wel apart gelegd om te gaan lezen. Ja, ja. Maar uh, uh, dus, dus je hebt toch eigenlijk je, je vak nog niet helemaal losgelaten. Nee, nee, dat is, dat is wel leuk natuurlijk, hè, om <lacht> er nog bij te doen. Ja, toch? Ja. Uh, ze hebben me toen gevraagd, van god, zou je dat uh, willen doen? Dus, ja. Nou, ja. dat. Uh, ja. Het, uh, in plaats van de geraniums doen we dit. Uh... Nou, leuk toch? De, ja, maar je moet, je, moet, uh, je moet natuurlijk niet helemaal niks gaan nah, doen. Ja, en, uh, dat ben ik ook de, de manier naam. Nou. Is, het is natuurlijk leuk als je van je werk je hobby kan maken. Ja. Hè? Want ja, uh, als je dit, jong uh, bent, draait het om. Dan maak je van je hobby je werk. werk. Maar ja. En ja, als u, je dan eenmaal uh, uh, gepensioneerd bent, dan gaat het ja, andersom. dan uh, is het gewoon voor, je, voor de lol eigenlijk. En, ja, uh, ja, ja, en je ja. leert toch weer ook mensen kennen hier in het dorp. Dat is ook ja. weer uh, het en voordeel. En je heel veel mensen een plezier natuurlijk. Want ja. je hebt een mooie manier... Van Schrijven, dus het, het leest ook fijn. En ja, uh, dat uh, Ja, dus dat voor hoop mensen, ik. ja, nou, dat denk ik wel. <laughs> <laughs> zijn het uh, bepaalde items? Gaat het over mensen uit Zandvoort? Of, of zijn het over gebeurtenissen? Ja, of... het is van alles, net wat uh, op mijn pad komt, zeg maar. Ja, ja. Van, uh, van nieuws, dingen tot uh, interviewjes met personen. Maar ja. geen, geen opdrachten. Ze zeiden van we moeten daarheen of daarheen. Ja, dus ja, we... Ik krijg de opdrachten ja. dan van de, de eindredactie van, van de krant, van Gilles Kok natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Die zegt: Ik wil daar een verhaal over hebben of ik wil daar een verhaal over hebben. Ja. Maar je mag ook zelf inbrengen. Maar ik kan ook aan. mijn eigen inbreng. Ja, uh, toch? Als je aan. iets gehoord ja. hebt dat je denkt: van, Nou, ja, daar kan ik nee, wel iets leuks, uh, iets juicies van maken, iets Dat vinden ze. Dus, uh, <laughs> ja, ik denk ook dat dat het leukste is, als je je eigen inbreng uh, kan ja, hebben. Ja, goed. Even, uh, dat is, alle kanten gaat het op. Dat is leuk. Ja, we hebben. Nu ook een, uh, een liedje van een artiest. Daar moest je ook maar eens een keer een uh, interview mee doen. Ja. ja die Hoe heet je ja, dat, weer, uh, ja, dat weet ik niet precies. Het is een carnavalsnummer. Ja, ik, ik ja. weet het niet. Iets met de buren of zo. Ja, ik weet het niet. Zet nee. het maar eens op. Dan gaan we straks ja. eens een Kees vragen wat hij daarvan ja, vindt. Is okay. Ja, is goed. Oké. Dus we gaan we gaan, tijd weer, ja, we gaan ja. <laughs> Zeg Kees. Wat is dit nou? Alweer een feestje? Nou, buurman... Je hebt de magische woorden al gesproken. Welke magische woorden? Zeg, Kees! Kees! Hou op, ik had gezeverd. Wat heb je op je leven, zeg, Kees! Geen zeiken, ik weet wat ik kan, dus ik zing. Hé hey, dokter, op je gezondheid. Volle borsten en hossend, om die crisis lach ik flossend. Geen bank houdt mij weg van mijn ding. En wat als, en eh als nou, en eh stel nou, ja wat nou? Kom op jongen! Zeg je, ze. <laughs> Zeg je? Zeg Kees. Hé, hey, Kees. <lacht> Ik kan het niet eens meer normaal zeggen. Nou, uh, hoe, hoe, hoe kom je erop om zo'n nummer ineens te gaan doen? Je, je, je zingt graag, maar je bent natuurlijk niet een, een professionele zanger. Je, nee. En dan ineens uh, komt er zo'n nummer. Hoe, hoe kom je daarbij? Ja, dat waren twee jonge jongens die uh, wilden een... Uh een nummer in de markt zetten. Kijken hoe dat op social media hoe dat kan lopen. Ja. En dat uh, waren twee zoons van een goede vriendin van me. En die zagen uh, in mei de ideale figuur uh, om dat te brengen. Zeg Kees, hebben ze er meteen be bedacht. <lacht> en ook een website erbij met allemaal... Uh, dus er werd het verhaal gelanceerd van... Kees die lacht de hele dag en die zingt ja. de hele dag. Ja. Dus uh, met allemaal hoe, hoe moet je dat doen enzovoort allemaal. Dus het is een soort hype geworden... Ja, En toen een uh, verhaaltje in de Telegraaf. Nou, toen begon het helemaal te lopen. De TV Noord-Holland, opname gemaakt. Uh, Parool, alle, meerdere kranten en tv. Dus ja, toen was uh, Zeg Kees geboren. En uh, als ik nu nog door het dorp loop, dat achtervolgde me dat. dan ja. een kroeg binnenkomt, dan hoor ik Zeg Kees! Ja, ja. <laughs> Gaan we weer. Dat natuurlijk, ja. <laughs> dus nou, dat was een leuke ervaring. Ja, voor, uh, voor jou heel leuk. En inderdaad, je, je, je wordt er nog steeds mee geconfronteerd. Maar, maar nou, nou zeg je net. Ze hebben dat uit nieuwsgierigheid in feite gedaan. Ja. Om te zien wat social media doet. Ja. En, en wat is nou eigenlijk hun eindconclusie geworden? Ja dat je. Als je er veel uh, uh, tijd en moeite in stopt. Dat het inderdaad iets kan worden. Ja. Want ik heb zelfs. Uh, nummer 1 in de carnavalshitparade in Roosendaal gestaande met. Dat meen je, je toch niet? Gaan. Ja, en dat allemaal met een klein experiment, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ongelooflijk, wat leuk. Dus en, uh, ja, het moet opgepikt worden natuurlijk. En, uh, op uh, YouTube is het uh, geknald en uh, dus ja, dan uh, één iemand daar uh, mee bezig is en het op oppakt, dan, dan, dan groeit het. Dus ja, dan, ja, ja, ja. Maar is het en, nooit gedacht? Uh, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Want daar heb je je natuurlijk nooit echt helemaal mee bezig gehouden nooit. en op toegelegd. No, dus, no, no. Uh, jeetje, nee, mina, Iets heel anders als Hazen. Nee. Ja, dat kan je wel stellen. Ja. <laughs> en werd, werd, werd, werd je ook nog veel gevraagd voor optredens of zo? Of, of viel ja. dat wel mee? Ja, ja. Ik heb ook zelfs nog een optreden bij de Telegraaf gehad. Die hebben een nieuwjaarsfeest altijd. En dan komt altijd een hele bekende artiest. Ja. Dus toen. Uh, Andrea? Nee, Haasjes Andrea gezongen. die. Uh, <laughs> <laughs> nee, Il, Il, toen heb ik opgetreden ja. daar en toen had ik Ilse de Lange in mijn voorprogramma. Oké, dat meen je niet. Ik heb ook haastjes gezongen natuurlijk en ja. zegt Kees. Maar ja. uh, Ilse de Lange was er ook bij. Dus, uh, meen je dat nou? Ja. ja, en ik heb nog wel meer optredens uh, gehad. Ja. Dus inderdaad. Uh, in Roosendaal en omgeving en waar ook Ja, want moet je natuurlijk inmiddels, inmiddels wel wat fans wonen... Ja, dat ja, Roosendaal als je op nummer 1 uh, staat. Ja, Jeetje, Mina, wat leuk om te horen, man. Ja. Ja. Hé, hey, en um, ja, we gaan toch weer even terug naar dat schrijven... want we hadden het net over Sean uh, van Elk en, uh, en uh, over Zwarte Riek. En uh, nou, Zwarte Riek heb je dan zelf natuurlijk het boek geschreven... Ja. En uh, John van Elk die heeft dan net zijn boek geschreven. Hoe heet het ook weer, dat boek? Uh, Toonaangevend? Toonaangever, toonaangever? He, de, toonaangever. Ja, de toonaangever. De toonaangever, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En is nu inmiddels te koop, dus ja, begrijp het is, ik. Uh, ik heb begrepen dat, dat hij het bij Bruna ook uh, te koop heeft staan. Of, of, ik weet niet hoe dat geregeld is, nee. maar uh, ja, hij wilde graag misschien dat... Ook. Uh, ja, dat zal, en, ja. Je, het zal natuurlijk wel... Uh, bij de uitgeverij uh, te, te koop zijn. Maar ik weet niet ja. hoe die dat geregeld heeft. Ik, nee, nou, dat moeten de mensen maar even ja, googelen. Ik denk ik als, uh, je, als je naar de Bruna gaat. en je vraagt erom dat ja. je het al voor je hebt kunnen bestellen. Ja, vast wel. Vast dus. wel. Ja. En, en, uh, maar daar staan dus in feite al die anekdotes in. over uh, zijn. zijn uh, de relatie ja, met, met Toon Hermans en, en in, en het, in de Berksfeer. En ook over zijn leven daarvoor. Uh, oh, toch ook. Over zijn circustijd. Uh, Verleden, ja. En hoe hij met Toon in contact is gekomen eigenlijk. He, stond hij uh, uh, in de winterperiode stond hij met zijn caravanwagen. Of zo'n circuswagen. Stond hij uh, in Duivendrecht ja. bij... Uh, een filmbedrijf. Uh, en er was ja. Toon aan het werk om een film te maken. En hij stond uh, in de tuin, stond die uh, oefeningen te doen. <laughs> en Toon zag dat elke keer. En die kijkt zo naar dat mannetje. En denk, nou, wat doet die dan? En toen had hij weer uh, van een ander die daar in de buurt woonde. Die zei, wil jij niet een keer uh, komen helpen om uh, het licht te doen bij Toon? Want ik moet even een paar dagen weg. Ja. Nou, zo is hij erin gedraaid en nooit meer uitgegaan. Het uh. is toch wat, hè? Ja. ja, waar ligt je en lot? En Toon he? zei je... toen, hé, hey, verrekje, ken jou? je jou? Jij stond, jij bent dat mannetje dat altijd buiten <laughs> Zalto staat te maken. <laughs> oh, wat grappig, hè? Ja, ja. ja, het is ook een heel grappig mens. Ja, ja leuk ja. man. Leuk, dus nou ja, wilt u dat allemaal? Kijk, we hebben nu een klein tipje van de sluier even opgelicht. Heeft ja. Kees ons net even zo'n anekdote verteld, maar ik kan u verzekeren, het, het staat vast en zeker vol met allemaal de leukste verhalen. Want oh, oh, wat een verhalen heeft die man! En uh, wie ook uh, verhalen heeft opgeschreven, dat is een, uh, een kennis ook van jou of een vriend? Nou, Nee, ik. ik, nee? ik uh, maar je hebt binnenkort een interview hem, met hem uh, geloof uh, ik. Zakelijk. Uh, ja. Edwin Gitsels, die ja. is, heeft ook al voor de zijn krant geschreven. Maar ja. die, heeft, die is een tv-producent. En die heeft uh, het programma Boeg in de Baaiers uh, geproduceerd, onder andere. Ja. En uh, ja, die heeft met Boeg, neem ik aan, een goede relatie gehad. En met zijn vrouw, die uh, ook dat programma uh, mee hielp maken. Ja, en, uh, ja die heeft het ook overgenomen ja. toen hij overleden was. Ja, hè? ja. En, ja. Ging voor hem en door. Uh, ja, na de... Dood, of, of voor zijn dood nog heeft boek gezegd. Nou ja, ik wil wel dat er een boek uh, over mij komt. En dat uh, hebben zij dus met z'n twee uh, gemaakt. Uh, moet ik zeggen. Dat uh, hebben ze ook samen opgeschreven. dat wordt volgende ja. week uh, in Bloemendaal, op de uitkijk, wordt dat uh, ten doop gehouden. Ja. Dus uh, ja, ik heb het al voor, wat voor mogen lezen. Maar daar mag ik nog niks over zeggen. Nee, logisch. Maar uh, ja. ik moet zeggen, het, uh, het is de moeite waard. Leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk. Dus dat, dat uh, staat volgende week in je agenda? Dat staat voor uh, volgende week op mijn agenda, ja. Ja, en daar ga je ook voor de Zandvoortse Courant ja. voor schrijven? voor volgende week uh, waarschijnlijk uh, ja. gaat dat uh, mee dan, ja. Ja. ja. ja, ja. Nou, zo ben je druk bezig. Want je, gaat, je vertelde net dat je volgende week nog meer uh, werkzaamheden hebt... eigenlijk voor de krant, hè? Uh, ja, ik weet nog niet wat er allemaal op mijn pad komt. Uh. Ja, toch? Rondje culinair? Ja, rondje... Oh, dat ja, is dat voor nu, uh, je... nu zondag, rondje culinair. ja. Uh, dus ja. We mogen gaan eten, ja. acht restaurants aflopen en uh, wijn drinken. <laughs> ja, want uh, dat is weer dat een... Uh, erg, <laughs> is, dat, is dat dit jaar voor het eerst eigenlijk? Ja, ja hè? Is, want uh, uh, dat is door uh, uh, uh, Kirstie Gansen. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat hoorde ik van de week, zo ving ik dat op op de radio... dat er dit jaar uh, uh, dus acht restaurants een initiatief hebben genomen... om, uh, om een rondje restauranten, een rondje Zandvoort aan te bieden... En dan kan je bij ieder restaurant wat proeven. En dan krijg je een lekkere wijntje ja. erbij. En uh, dan ja. koop je een kaart. Hè? Ik begrijp dat er al 120 mensen in ieder geval uh, ingeschreven ja. oh, zijn. Ja, zijn er weer 30 bij. Want van wanneer was dat nou dat ik het hoorde? Uh, zondag. Toen waren er 90 kaarten ja, al Dan Ja, nou, ik heb gisteren gesproken. Toen zaten ze op 120. Zo. Dat is een dus mooi dat aantal is, vind al. ik al. Voor de eerste ja? keer vind ik dat. Nou, ja, ik? dat, dat uh, mag je best wel een zijn grandioos, ja, grandioos <laughs> succes noemen. Ja, en, uh, ja. Maar het, het, het, ik vond de prijs ook best wel meevallen. Want je betaalt 49 euro voor zo'n kaart. Maar als je dan nagaat dat je bij acht restaurants allerlei lekkere hapjes gaat krijgen. En uh, ik weet niet of de drankjes erbij ja, zijn. Ja, wijn zit er ook bij. Wijn zit er ook ja, bij. Nou, ja. moet je toch nagaan. Dan heb je voor 50 euro wat je allemaal gaat krijgen. Dat is ja, natuurlijk ook bent, een mooie uh, re reclame. Van voor de 12 restaurant. tot 5 bij onder de pannen. Ja, Kijk. Ja. Kijk, dus, je hoeft niet uh, meer te koken. Nee, zeker niet. Nee. <laughs> en, je, en als je niet zoveel drinkt, loop je achterstevoren. <laughs> maar ja, goed, als je maar goed blijft eten, dan. Ja, en dan, uh, valt mee. Ja, ja. ja, ja, ja. Meestal wel, ja. Meestal wel. Dus daar ga jij ook uh, in, in meelopen om eens te kijken? Ja, ik ga sfeerproeven. Uh, uh, ja, ja. Wow, je en mag hartjes... toch ook over oh, het <laughs> zeggen? <laughs> dat zou toch wel heel sneu zijn. Ja. Dat iedereen lekker ziet eten. En jij mag alleen de sfeer proeven. <laughs> ja, ja. <laughs> nou, maar hoe gaat dat Gaan die 120 amas één keer naar... Dat hey, wordt verspreid in, in, over de achterrestaurant. Uh, je, je begint ergens oh, waar zo, je de kaart ja. gekocht hebt, geloof ja. ik. En dan... Uh, ja staat er een soort route die je volgt? Ja, ja. Dus nee, je want gaat steeds andere locaties. Ja, het is ook heel divers. Wat je, wat je kan eten. Het is, uh, volgens mij is het uh, Griek zit erbij en ja. er zit een of andere sushi zit erbij ja, en, Susie. Ja. heel divers allemaal, wat je. Ja, ja, ja, leuk, hè? Ja, ja. dan krijg je echt uh, een hele, hele nu scala trek. aan alle. Ja, dat trek heb ik altijd. <laughs> je de, moet wel, uh, de, ik je lust wilt. altijd wel eten. <laughs> zit er geen erbij? Ja. Ja, want ja, dat is de sponsor van dit programma. Oh. Is wel dat de lekkere hapjes en drankjes hier allemaal staan? Ja, zo dus is door het. Eten, ja. Ja. Goed. Lekker, lekker. <laughs> ja, inderdaad. Ja, je, je moet wel... We, we, we eten niet nadat nou, we praten. Nee, nee, nee. nee, nee jullie praten wel. <laughs> ik loop straks, ik praat praat straks ja. even richting uh, Hans met die schaal. Want dan, dan, dan is hij half leeg hoor. <laughs> <laughs> nee, wat leuk. Nou, dus daar ga je straks ook uh, verslag over ja, doen ik, uh, via, uh, de, via de krant. Ja, en het leuke eigenlijk is dat ja. ik ben een hele moeilijke eter. Ik wist ja. bijna niks. Oh, meen je dat nou? Nee. Dus ik ben benieuwd uh, hoe me dat gaat... Uh, bevallen? bevallen. <laughs> ik zou maar oppassen. Anders krijg je nog straks van je vrouw te horen zeggen... heel lastige. Je hebt met mij zoveel jaar lastig gemaakt. En nou, ja, nou wat, nee. alles onder die neus? Want vis eet ik niet. Dus, uh, nee, meen je dat helemaal nou? Helemaal. Geen vis. Nee, nee. Dus... Uh, ben je niet de enige, hoor. Nee. <laughs> <laughs> Echt waar? Eet jij ook geen vis? En we wonen hey, in een vissersdorp. Ja. Ja, hey, ook oh, geen garnaaltjes. Nee, geen, nee, ook nee, niet. Nee, die mocht ik altijd al vanaf mijn vierde pellen, want oh, ik had ja. ze niet. Oh, Oké, okay. ja, dat bleef er lekker veel over. Ja, ja, ja, ja. ja. Laat Imka dat maar doen. Geen ge ge gesnoep. Ik ga weer eens even naar, uh, naar Hans kijken, want wat uh, heb, heb je nog ja, wat ik, muziek ik, voor ja, ons meegenomen? Ik, ik heb nog wel wat. Ja, ja? weer eentje van zijn buurvrouw. Ja, zo wil ik van. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, van, uh, Ricky ja, ja, ja. Doen? ja laten we ja? dat maar doen. En, en meestal zing ik dit als Ajax verloren heb. Is dat zo? Ja, nou, dan echt ben ik benieuwd wat je Oeh, ja. Als vader weer beladert in zijn fotoboek. Dan sta je versteld als hij je vertelt van de Beesperat en die Joden. Hij dat verhaalt hoe het leven begon. Bij je toen waken, handel en zaken, humor en gein. Dat was de levensbron. En had je een dag? Amsterdam huilt, nog voelt het de pijn. Amsterdam huilt. Vader verhaalt hoe de sabbat begon. Dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Jemilo Heide daar school. Bij het Gannekefeest gingen de kaarsjes weer aan. I'm not gonna Ik ga met pir. Vind het niet nist, kan het ook niet waarderen. Het boek hadi. De hele mis en voor de hele. Mazel en Voor de hele. Mazel en broken. Mazel en ja. Wat een mens, hè? Ja. Je buurvrouw. Een buurvrouw, ja. Ja, en, en, en als kind uh, had je er al gezien, natuurlijk, hè? Ja, ik ben in, in Carré, als, nou, wat was ik misschien, tien jaar of zo. En, uh, mijn tante nam me mee, een uh, nou, zwarte riek in Carré. De eerste vrouw die een one-woman-show had. dat uh, uh, ja, was geweldig natuurlijk. En het, was heel, ja. het was niet alleen maar zingen, het was geen, niet een zangeres... maar het was een heel ja, cabaretachtig uh, met, uh, met liedjes en sketches... en bekleedpartijen. Uh, dus, uh, en, uh, Ongelooflijk, hè? Ja, ja leuk. Dus, eh... Uh, nee, uh, uh, maar dat, dat, uh, toen, uh, klopt het dat ze toen in die periode getrouwd was met Kees Manders? Ze ging met Kees Manders. Ze is nooit getrouwd geweest met Kees Manders. Meen je dat nou? Waren ze nooit getrouwd? Nee, ze zijn nooit oh. getrouwd geweest. Ja, dan wat, gewoon, uh, een, uh, wat liberaal voor die tijd, hè? Ja, ja. Dat was, uh, ja ze hadden natuurlijk een zakelijke band voornamelijk. Uh, uh, uh, Rika was zijn, uh, zijn inkomen ook natuurlijk. Hè, ja, die, uh, ja. Het goed ging met Rika, dan ging het goed met Kees ook. Ja, ja. En, ja. Uh, en andersom ook. Hij heeft er ook groot gemaakt, natuurlijk. Nou, hij schreef uh, nummers voor haar. En, uh, hij heeft er naar Amerika gebracht en uh, Israël en uh, verschillende buitenlandse trips. Ja. Uh, Côte d'Azur. Dus ja, uh, zo. Uh, uh, een productief duo ja, met z'n ja, tweeën. Ja, ja, ja, ja de, tweeën. Een, de een bracht de tilde de ander op een ja. hoger niveau. Dus. En ze hebben dus op Zandvoort nog gewoond, uh, op de tol hier vlakbij op de Tolweg. Echt waar? Dat huis wat je... Oh, dat witte huis. Ja, dat, is een huis. Nou, dat is toen uh, spoorboom uh, ja. als hek. Ja, dat... daar, uh, daar bij de Rotonde, hè? Ja, ja, ja, dat is ja, ja. grote witte huis. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren dat ik dat vroeger wel te horen kreeg van mijn ouders. Van, uh, kijk, daar woont uh, Kees Manders, de, de broer van Tom. Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Van Doris, hè, want dat weten Doris. mensen misschien nog wel, toch? Ja, dat, dat, ja, dat is uh, de broer van uh, Tom Manders, Doris. Ja, wat, mooi, wat ja. mooi. Ja, ja, ja, ja. Amsterdam huilt. Hè? Nou, terecht uh, dat Hans net zei van nou dat uh, Amsterdam huilt als het slecht gaat met Ajax. Kijk, dat bedoel ik. Ja. <lacht> ik weet niet, ben jij een beetje een Ajax man? Ik ben helemaal een Ajax man. Ja, zo moeder had ik al. Misschien zelf wel huilen we niet. <lacht> tegen. Ja, dat, dat, moet, dat moet ook wel, het Amsterdam. Hè. Dan moet je ook voor Ajax zijn eigenlijk. Hè. <lacht> nou, ik was vroeger voor DWS, maar ja, die bestaat ja, niet. Ja, die meer. bestaat niet meer. Nee, <lacht> nee, nee. nee. <lacht> ja. Maar, ja, goed, gaat het wel zo lekker met Ajax eigenlijk de laatste tijd? Ja, voetballend gaat het redelijk, maar het rommelt. Bestuurlijk is het nou, roze. Het rommelt een beetje, hè? Er is nu weer, vandaag wordt er weer een spoedvergadering. Gaat die weg of gaat die weg? Ja. Ja, ja, Kruisweg, jonkweg gaat of kruis. Ja. ja, dus, uh, maar ja, dat hoort bij Ajax, hè? Dat hoort, uh, Ja, Dat, ja. Ja. dat, dat is niet, niet bepaald de eerste keer no, dat nee. dat het gebeurt het, en het zal ook wel niet de laatste zijn. De vijfde kolonne maar... die slaapt nooit en, en die zorgt altijd voor uh, opstand, commotie, hè? Een commotie. Maar zo blijft het leven. Ja, nou, sowieso. Ja, ja, dat is dan wie wel. Ja. ja. Reuring in de tent. En... en ga je wel eens naar de wedstrijden of? Uh, de laatste tijd niet meer, want ik heb, uh, hoe heet het? Uh, Voetbal TV, wat heet het? Eerder Live? Ja, ja. Dus ja, ja. En tegenwoordig met die grote beelden en al dat geluid. Ik ga je niet meer naar het stadion. Maar toch denk ik. Het is Psycho Sportkanaal, hè? Ja, nummer 14. Ja. Toch denk ik dat als je live in zo'n stadion zit, dat dat eigenlijk veel leuker is, of niet? Ja. Ja, alleen als je, als je dan vraagt om een herhaling... dat wordt zo lastig, hè? <laughs> zei, ja. Nou, dat is tegenwoordig ook al niet meer... want dan hebben ze zo'n groot scherm hangen... en dan zie ja. je de ja. Dat niet. is echt waar, natuurlijk. Ja, ja ik, nooit aan een voetbal. ik nou, ben één wat? keer naar een voetbalwedstrijd geweest... maar toen mocht ik niet meer mee van mijn zoon. Bewoog zeker de, de, de nee, nee, nee mee? Nee, nee, nee. Dat, ah. uh, dat was uh, in, in, uh, bij PSV. En die, die gingen uh, tegen Kalatasaray. Oh, ja. Maar wij hadden al moeite om, om de auto kwijt te raken. Dus eindelijk hadden we een plekje gevonden. Toen bleek dat we tussen al die Turkse aanhangers... Uh, oh, zaten. Ja, ja, ja, al die Turkse fans. We zaten een hele groepen Turkse fans. En daar liepen wij met z'n tweeën tussen. En we waren daar op uitnodiging... van een uh, bierfabrikant. Want uh, destijds was ik getrouwd... met, uh, met een uh, slijter. En toen waren we uitgenodigd met z'n tweeën. Dus dat hebben we gedaan... En uh, nou, ik vond het, jongen... Wij zaten op dat tussenstuk. En dan had je dus aan de rechterkant... dan zaten die Turkse aanhangers en links uh, de PSV'ers. Maar die zaten allemaal met tralies en zo... en allemaal ja. in kleine compartimentjes. Ik zeg, wat is dat nou? Ja, zegt hij, dat, dat is de F-site. Dat zijn de harde, harde noten. Die moeten ze afschermen. En nou ja, als je daar dan tussen zit... En, toen ineens hoorde ik, uh, begonnen te joelen, weet je wel, uh, hoorde ik uh, boeren, boeren. Ik denk, oh wat gezellig, ik ga mee. Ja. Dus ik ook, boeren, boeren. En mijn zoon, houd je bekje, we moeten straks nog tussen al die mensen terug naar de auto. Ik, uh, ja. ik dacht dat het erbij hoorde, weet ik veel. Ik, nou. ja. ik zat wel, wel op de herhaling te wachten. Ik zat in 88 in Munchen bij de finale van het EK. Oh, oh. Ja, ja, ja, ja. Oh ja. doelpunt van, uh, van, van Basten. Gullet. Uh, ja, van Van, Basten, van Basten, Daar ja. zat ik recht boven. En die bal die ging dus echt eerst richting middenstip. En toen met een bocht zo de toe <laughs> in. Dat was echt grandioos. Ik zat echt op dat scherm te kijken... Ik wil nog een keer zien. Ja, Wat gebeurde daar toen, gebeurde toen niet. niet. Nee, nee dat is toen de tijd nog niet. Nee, nee. Ja, ja, dat, dat kan ik me En die heb ik meegemaakt. Nou, dat is uh, ook so historisch. De wedstrijd van de enige keer dat ze echt gewonnen. hebben, Kampioen zijn gewonnen. Ja, want het zat dus allemaal Duitsers. Hier bij het reisbureau, had je toen, stond een bus. En het was midzomernacht. Het was midzomernachtfestival. Dus daar waren allemaal bandjes aan het spelen. En ik liep met mijn broer, liep ik door het dorp. En we zagen een bus staan, dus ik ben gaan vragen: waar gaat die bus naartoe? Ja, die gaat naar München. Nou, stap oh, maar in. Hebben jullie kaarten? Nee, maar we hebben twee man vooruitgestuurd. En die zijn op de, in, bij de zwarte handel. En die kaart aan het opkopen bij die Duitsers. Want de Duitsers oh. hadden een heleboel kaarten. Ja, ja, ja. Die, uh, Dus uh, ik kijk mijn broer aan. Ik zeg: zullen we? Hij zegt: ja, raar. we doen het. Dus we zijn uh, 125 gulden kosten toen. En zijn we in die bus gestapt. Ja. En we zijn s'avonds om uh, 10 uur zijn we, of 11 uur zijn we weggereden. Ja. We stonden eerst uh, een hele tijd aan de grens, omdat uh, ja, of hij heet Jan en zijn zoon heet Jaap, of hij heet Jaap en zijn zoon heet Jan, paap. Die mocht Duitsland niet in, want zijn papieren waren niet in orde. Oh, dus we nee, hebben anderhalf he? uur aan die grens gestaan. We oh, zagen allemaal bussen voorbij komen. Ja, en we met gezien, schieten we op. En de hele München. <lacht> en toen waren we eindelijk in München. En toen zag ik, uh, ja, was er bij, om het stadion had je dan allemaal groene hellingen. En er zat allemaal vol met mensen. En ik zeg, nee, zeg, mijn broer, ik zeg, die twee moeten de bus hebben. Ik kende die, me, die mannen niet. En inderdaad, die kwamen ineens zo naar de bus toe gelopen. En die hadden acht kaarten weten te bemachtigen. Maar we zaten met dertig man in de bus. Oh. Dus er werd geloot. En ze begonnen voorin. Nou ja, dan weten we het wel. Als IMKB doet met looten, dan weten we al wie, ja. wie, er, wie er is. Maar ze hadden een heleboel briefjes met nee gemaakt. En ja. acht met ja. ja. En ik, ik trek een loodje. En ik had ja. En mijn broer pakt een loodje. En die heeft negen. En wij zaten achter in de bus. Dus toen zei hij, er zitten nog loodjes in die tas. Dus nou, even handen omhoog, de ja hebben. Dat waren de zeven, er zat nog één ja in. Toen begon hij achterin die loodjes weer te verdelen. Ja. En mijn broer had de laatste ja. Eerlijk? Oh, ja. Dus dat is net zo massalaar als dat jij bent. Het zit ja. gewoon in de achternaam waarschijnlijk. Het <laughs> was, was echt dat, iets om nooit te vergeten. Wat een. En toen waren we in het stadion. Je ziet ook, ja. uh, op de beelden, als je de wedstrijd terugkijkt... dan ligt op een gegeven moment Wouters geblesseerd op het veld. Dan hoor ja. je de omroeper van het stadion... Ja. Jantje Paap van 9 jaar zoekt zijn vader Jaap. Oh, ja. Dat was dus 9, dezelfde hè? van aan de grens. <laughs> <Goed>. <laughs> die hadden dus geen kaarten. Nee. En Jaap had of Jan of Jaap had tegen die kleine gezegd: jij gaat naar de zuidingang, ik ja. ga naar de Noordingang. En je we gaan zegt naar dat binnen. Je, je bent. je vader kwijt en die heeft een kaarten. En ik zeg: mijn zoon heeft een kaarten en ik ben jou kwijt. <laughs> die zijn dus eh? alle twee oh. zo het stadion ingekomen. Maar het mooie is, we hadden we afgesproken... anderhalf uur na de wedstrijd... Ja. gaan we weer met de bus weg. Nou, je had natuurlijk de hulde ging. Ja. Het was grandioos, want al die duizenden waren zacht gereinig, Die waren al voor het eind van de wedstrijd weg. Dus we ja, konden helemaal naar het veld toe lopen. Ik. Zo. Dan gingen ze dat, rondje, dat zegenrondje maken met die beker. Nou, ik heb ze daar schreeuwen, ze gek. <laughs> ja. Dus uh, nou, toen gingen we terug naar de bus. En daar zaten we te wachten. En daar zit uh, Jantje of Jaapje... Waar is je vader? weet ik niet. <laughs> oh, was je weg kwijt? was kwijt. Dus toen dus zei de chauffeur op een gegeven moment: Nou, we gaan toch rijden. En we, we stappen met z'n allen in. En we gaan rijden. We dan rijden langs die weg die heeft van die mooie groene veldjes ertussen. En we, hadden om veldje, moesten, we, we moesten de andere kant weer om. Dus we moesten om zo'n veldje heen. En we komen bij de eerste stoplichten. Dit is twee baans weg. We staan vooraan bij het stoplicht. Ja. Er stopt naast ons een bus. Daar zit het Nederlands elftal in. Dus wij gingen helemaal uit ons dak. Ja, dat snap ik. Ja, <laughs> de, de, de de de dak, helemaal in die overwinnaarsroes. Die, die, die kleine dakdingetjes werden opengegooid, gegooid. Dan <laughs> gingen ze met de vlag uitswaaien. Maar die spelers die zagen ons helemaal niet. Maar wij stonden tegen die ramen te bonken. Ja hoor, de hooligans. Maar, maar, maar, daar is het begonnen. Daar <laughs> <maar, laughs> zit jou in de bus maar, met de spelroes. Nee, nee, moet je horen. <laughs> Toen ging het licht op groen. Ja. Maar de bus kon niet weg. Want? Daar met een 5 liter bierpul. Olé, op het zebrapad. Gewoon te in is, Uppie. Maar die, die hield de bus van Nederland zelf <lacht> al tegen. De buschauffeur die herkende hem. Dus die ja. is uitgestapt. Die heeft hem in zijn kraag gevat. En zo is de bus ingezet. <lacht> en bejaagd gezet. <lacht> Toen zijn we onderweg. <lacht> uh, zijn we, zouden we gaan eten? Want we zijn ja. natuurlijk de hele dag weg geweest. Ja. En we komen bij een wegrestaurant. Nou, dat restaurant was dus weg. Er stond Zo'n hele grote tent stond erop gesteld. En wij stonden een heleboel Nederlandse bussen. En we stapten uit en we hoorden al die trompet. En dan het hele restaurant aanvallen. Dus wij komen binnen. En die man die zat met zijn trompetje met een flinke slok op. Die had hem flink zitten. Die zat gewoon liedjes te spelen. Dus er werd Polonaise in het restaurant gelopen. En toen was er vooraan één tafel vrij. Daar gingen wij met z'n allen uit de bus zitten. We hadden binnen no time ons eten. Maar toen wouden we afrekenen en toen was nergens personeel te vinden. Toen zei, er, ja, toen zei er eentje van, joh, we gaan in de Polonaise zo de tent <lacht> En dat is gebeurd. <lacht> toen je ze toch mogelijk. We zijn s morgens om uh, vijf uur aangekomen. Toen werd er al gezegd, er is een huldiging in Amsterdam. Want de chauffeur ja. had het nieuws aangezet. Dus toen zijn mijn broer en ik in zijn lelijke eentje naar Amsterdam gereden. En we hebben aan de Prinsengracht gezeten, aan het water. Ja, Totdat ja, tot die boot voorbij ja, ja, kwam. Ja. Op zo'n woonboot meegedaan. <laughs> wat een verhaal, hè? Ja, mooi, hè? Wat een verhaal, ja. je nooit meer. Dat was een nee, weekend. Nee, dat snap ik. Ja, Helemaal ja. doorgehaald, niet geslapen twee nachten. En, en, maar hoe hebben die andere buspassagiers die wedstrijd gezien? Via een scherm of nou, zo? Of... Die zijn de stad ingegaan. Die zijn gewoon oh, uh, in, de, in, in de knijpen. knijpen. Ja, ja, in de knijpen hebben ze gewoon gezellig gekeken. Het was, een, ja. was ook ontzettend gezellig. Want er hing een on onwijs fijne sfeer. Ja, Omdat die Duitsers zelf niet meespelen vonden ze het toch niet erg dat hier ja, in uh, sta ja. stadion wel want die waren ja. toch wel tegen Nederland ja. maar in de stad niet van huis uit, brood, uh, ja. <laughs> ja, ja maar het was gewoon die Nederlanders waren zo gezellig ook in de stad waren ze feest aan het vieren, ja. dat die Duitsers ging gewoon meedoen. Het was ja. wel echt heel erg leuk. Ja. Maar dat we met die, naast die bus stonden en dat Jan daar op het Zebra-pad de hele bol tegen stond te houden. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar hij heeft zelf nooit in de gaten gehad dat het Nederlands elftal daar stond. Nee, nee. Nee, je heeft, niet. nee, heeft hij niet. hij was al helemaal, uh, helemaal ziek. He? Ja, ja was hij was zelfs Jaapje Daar stond op het die ja. te feesten. Ja, ja, ja, ja. ja. Dat, is, dat is inderdaad nostalgie. Dat zal nog even duren voordat dat, dat weer gebeurt, denk ik. Ja, ja, dat, uh, ja dat zie ik ook niet. Zo 1-2-3 nee, nee, nee, waarschijnlijk. Ja. Niet, nee. het, blijft gewoon, het blijft gewoon iets heel erg moois om meegemaakt te hebben. Ja. Ja. Heb jij nog sterke verhalen, voetbalverhalen? Nou, ik ben bij de finales geweest van uh, Ajax tegen Inter. En laatst AC in Milaan, in Wenen. Oh, leuk. En ik ben ja. in Parijs geweest. Nee, in uh, Milaan. Maar toen verloren we. Oh, dat is dan minder hè? Ja. Weer, van, uh, Hebben, ze toen Hebben ze toen het liedje gemaakt? Amsterdam huilt of niet? Ja, dat was daar al. Dat oh. was wel ja. Gezongen. Ja, ja, ja, wel opgezet. Maar ik ben ook uh, een keer uh, over een bus gesproken. Ik was met uh, een groep waren we met vliegtuig naar uh, Porto. Daar speelde het Nederlands elftal tegen Tsjechië. En na afloop, nou ja, ook nog even wat drinken. En we moesten naar de bus toe. En die is nog allemaal ergens opgesteld. Ik moest nog even naar het toilet, dus het plasje plegen. En toen kwam terug, iedereen weg. Ik zag niemand meer, dus nou, nou, die bussen. Maar ja, al die bussen lijken op elkaar. Dus, ik was de bus kwijt. Dus oh, wat ik, erg. Uh, ja, denk nou, ja. Dat is in Porto, uh, in Portugal. Oh, wat uh, erg. Dus nou, uh, lopen over, uh, over modder, uh, Allemaal van, de, van, van dat van het gras uh, modder. En op een gegeven moment, uh, ja hoor, toen was er ook een bus. Dat was al een, een uur later. En uh, ze hadden mij ook gemist natuurlijk. Dus, uh, nou, toen hebben ze uitgekeken. En toen, Gelukkig, ik heb de bus weer gevonden. Nee je dat nou? Het is, dat is niet toch ook... Ja, ja, ja. ja. Maar goed. Ik uh, dus de tijd nu. <laughs> maar dan heb ik een nou, vraag. Jullie hebben we zoveel verstand van voetbal. Wat denk je tegenwoordig van het Nederlands zelf Ja, uh, we denken... Het gaat ja. niet goed natuurlijk, hè? Nee, nee, maar dat ging in 86 ook niet goed. Nee. Maar in 88 werden we wel kampioen. Ja. Want in 86 deden we ook niet mee. Nee, toen zijn we wel. het Zie je, hey. ze, ze weet er alles van, hè? Ja, <laughs> Ja, dat zit in de familie. Dat is, is dat zo? Ja, want ze heeft ook een hele bekende een neef, uh, bij, Ach, neef bij... de. ja. Nou ja, bij SC2, een neef. Bij fz doel, mm -hmm. Doelman. Ja? Ja, hij ja. ja, is ook een drommel. Oh? Ja. Oh, een drommelse drommel. Ja. Precies niet, hoor, die drommels. Nee. <laughs> Alle markten thuis. Ja. <laughs> Zullen Zich, we nog wat draaien? Ja, lijkt, het me lijkt me wel, wel want ik, ik we een gaan weer aardig rap na ja, de Club ja, ja, van 7 ja, ja, uur, ja. hè? He? Ja, ja. Ik, ik heb een liedje gevonden van een andere club. oh en, jee. Ja, dat is niet zo'n leuke club, vinden jullie, denk ik. Maar dat is hun lijfslied, daar komt hij oh jee. When you walk through a storm, hold your head up high and don't of the dark At the end of a storm There's a golden sky And the sweet silver Ja, yeah, you never walk alone. Ja. Nou, ja, uh, Jaap wel hoor, of Jan. Wie, wie was het nou? nou ik, dat weet ik dus niet. Maar well, ja, het was, het was Jaap licht. en Jan met z'n tweeën. Die liepen zo. En die liep voor de bus uit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja voor ja. de bus uit, ja. <laughs> ja, mooi. Olé, stond hij. Olé. Met zijn handje omhoog. Met ja, een grote bierbel ja, ja, van vijf ja. liter. Ja, dat olé. weet ik wat, Dat voetbal. Prachtig, prachtig, prachtig. En... Uh, ja, wat hebben we nog meer op sportgebied? We gaan uh, heel misschien, gaat, uh, tenminste, uh, niet heel misschien... Zandvoort gaat weer knokken om de Formule 1 terug te krijgen. Hè? Ja, dat zou leuk ja. zijn. Ja, ja. ja, dat zou zeker leuk zijn. Ja. Jerry Kramer heeft het uh, neergelegd. Je hebt de motie ingediend. Ja, ja. Uh, en het uh, gaat onderzocht worden. Ja, het zal ja. een heel moeilijk verhaal worden natuurlijk. Ik denk, ik denk, hè, je moet wel Bernie meekrijgen. heel hè? veel geld meenemen. Ja, en uh, het is natuurlijk, jij hebt dat nooit echt meegemaakt hier in Zandvoort, ja, hè? Ja, ja, ja. woonde je uh, hier toen al? Nee, ik woonde hier niet, maar, maar ik ben je... wel naar uh, Grand Prix geweest in oh. 1982, 83 ja. of zo. Ja, uh, ja, ja want 30 ja. jaar geleden was het voor het laatst. Ja, en dus ik ben uh, bij een van de of zo geweest. Ja. Ja. Ik heb wel meegemaakt als kind, mijn moeder verhuurde kamers. Ja, ja. Ik woonde hier achter in de Gerkenstraat. En dan werd er s'avonds aangebeld of mensen alsjeblieft op de ja. trap mochten slaan. Ja, ja als ja, ze maar ergens onder dak waren. Ja, ja. ja. zo hoor, druk. Ik wil wel verhalen dat, je dus die, dat die Formule 1-wagens gewoon door het dorp reden. Want wat nu Dirk van den Broek is, is ja. een garage. Ja. En dan Klopt. kwamen ze gewoon allemaal die auto's uh, laten repareren. Ja. Opdoen, uh, ja. Dus, ja. ja, ja, ja. Dat, was, en dat waren hele mooie, mooie tijden. Ja, <laughs> ja. en het, uh, ja, laat het ook terugkomen. Alsjeblieft, Zeg ja. het. Uh, zou heel goed zijn voor... Uh, ja, mijn voor ouders. voor heel Nederland, ja. denk ik. Zeker, ja. want... nu Max zo, uh, zo goed aan de rechter. Ja, het nu moet uh, Nou, daar hadden we het vanochtend ook met, uh, met Hennie Rukertse programma over. Van wat, wat, wat zou het nou mooier zijn dan dat ja. over een paar jaar Max Verstappen in Zandvoort nummer één zou worden. Ja. Nou, He, dat alleen is toch nog, nog is dan... Ja, nou precies, <enhancing> dat hadden wij dus vanochtend ook. Ja. Alleen dat idee al. En uh, ja, het zet natuurlijk Zandvoort weer opnieuw vreselijk goed op de kaart. Hè? Ja, uh. Dus het zou, ik, ik hoop echt dat, uh, dat dit, dit een uh, goede sprong is en uh, dat, dat het waargemaakt ja, kan de drone worden. Het droom van vele zandvoorten. Maar ja, het hangt inderdaad ja. van wat, wat wil de, de baas, Ekkelstand? Uh... ja, dat zeg ik. Nee, maar die was toen ook niet zo happig op dat nieuwe circuit. Ja. Mm -hmm. Dus dat wordt nog wel een harde dobber, denk ik. Ja, ja, maar ja, Ik denk toch wel dat er een kans is. Want je hebt de Europese Grand Prix. Ja, die hoeft niet alleen in Duitsland of België gehouden te worden. Mm -hmm. Die kan ook op Zandvoort gehouden worden. Ja, ja, dus ja, ik ja, denk, ja, dat denk dat er dat we misschien geld wel een leven. kans uh, Ja, dat wel. Dus er moeten een paar flinke sponsors. Uh, ja, die moeten er dus zeker komen. Ja, dat is uh, absoluut waar. Want ja, zonder geld begin je niks. En nee. dat gaat natuurlijk kapitalen kosten. Ja. En dan krijgt het circuit weer een... Uh, weer een uh, ja, Rob Pepper natuurlijk. Hè. Dat ja. weer, uh, aangepast, mooi ja. uh, moderniseren ja. en zo. Ja. Nou, maar waarom willis is een weg, hè? Ja. Nou, gewoon positief. Ja. Ja. Ja. En het zou voor het uh, Zandvoortse zakenleven geweldig zijn. Mijn ouders die zaten vroeger in de horeca. En uh, er werd gewoon in die, in die paar dagen tijd de helft, ja. helft van de jaaromzet gedraaid. Ja, ja dat is wel ja. best. Dus uh, ja, geweldig. Ja, iedereen die wordt daar natuurlijk gewoon beter van. Ja, want de mensen komen al Gaan vanaf heen. de eerste training. Zodra dus ze binnen die er wagens binnen zijn, dan is het druk. Ja. Ja, ja, zo is het ook. En totdat de laatste wagen, wagens weg zijn. En ja. sommige mensen plakken er dan maar een de, even wat achteraan. je achteraf. ziet het, de behoefte is er. Want als de ja. historische Grand Prix. Ah, jongens. Is er ja, veel ja, mensen ja. erop afkomen. Ja, ja, dus ja, ja, dus ja autosportenfleet. En nu helemaal natuurlijk in ja, Nederland nu, door uh, Max. He, ja. Max, ja. die veelbelovend is. De Italië-dagen vind ik ook leuk. Ja, maar het zijn allemaal leuke dagen. Maar daar rijden ook Formule dan Ja, Ja, ja. Ja, ja. ja mm -hmm. daar, maar daar kan niks tegenop. En dan zit je thuis en dan hoor je dat geluid. En dan je, oeh, ik krijg wel kippenvel. <laughs> <laughs> Het is zo lekker. <laughs> ja, dat is ook zo. Ja, dat janken. Ja, prachtig, prachtig, prachtig. Ah, nou goed, dat, uh, een mooie droom. Ja. Ja. ja, zeker weten. We lopen... Uh, een beetje naar het eind van het programma alweer. Ja. Er zijn alweer twee uur verstreken. Het is omgevlogen, he? hè? Ja, ja dat dat is zeker omgevlogen. Ja. We hebben gezellig gepraat. We zijn van alles te weten gekomen over onze dorpsgenoot Kees uh, Rutgers. En uh, we zullen nog veel van hem gaan lezen in de Zandvoortse Courant. Zo is dat. En uh, wij nemen nog even lekker een uh, plakje worst en een stukje kaas. Dat is ons aangeboden door Café Nuf. Heel hartelijk bedankt daarvoor. En uh, ik zeg namens CFM wensen wij eerst eigenlijk, Imka Hans en ik... wensen we onze twee collega's Zeker. van harte beterschap. Ja. En we hopen dat ze heel snel weer aan deze tafel zullen zitten... om hun eigen programma weer op te ja. pakken. Ja. En uh, wij zeggen een heel fijn weekend. Rettig weekend allemaal. Ja, en tot gauw weer. Joop.